Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Nederlandse regering stelt 750.000 euro beschikbaar... voor noodhulp aan de inwoners van de Gaza-strook. Het geld gaat naar het Rode Kruis, net als vorige week. Toen gaf Nederland al een half miljoen euro aan de medische hulporganisatie... die gewonden verzorgt in het gebied. Volgens minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking... leidt de bevolking in de Gaza-strook zwaar... onder het oorlogsgeweld tussen Israël en Hamas. In de buurt van de plaats waar een Nederlands team onderzoek doet naar de vliegramp in Oost-Oekraïne... zijn inderdaad granaten ingeslagen, zegt een woordvoerder van het team. De onderzoeksmissie kwalificeerde de inslagen niet als directe bedreiging... omdat ze op enige afstand waren. Daarom gaat het onderzoeksteam door met hun zoektocht naar menselijke resten en persoonlijke bezittingen. Het is niet duidelijk wie de granaten heeft afgevuurd. De pro-Russische separatisten ontkennen betrokkenheid en wijzen naar het Oekraïnse leger. Cabaretier Joep van het Hek zegt dat de hoofdredactie van NRC Handelsblad hem steunt als hij stopt bij de krant. In zijn wekelijkse column dreigde de cabaretier vandaag met stoppen als de krant in handen komt van de Telegraaf Media Groep. Hij zegt niet op dezelfde loonadministratie te willen staan als bijvoorbeeld Evert Santegoets. NRC hoofdredacteur Van der Meers wil vanwege een vakantie niet ingaan op de column van Van het Hek. Wel laat hij via Twitter weten dat hij contact heeft gehad met de cabaretier. Het Solar Festival in Roermond is vanmiddag korte tijd stilgelegd vanwege hevige buien. Rond twee uur liet de organisatie de dj stoppen. Bezoekers moesten wegblijven bij een hoge stellage in het midden van het festivalterrein. Een grote tent waar mensen onder schuilden, was kapotgescheurd door de regen. Na een kwartier ging het feest weer door. De buien met onder meer hagel en onweer verplaatsten zich van Noord-Holland richting Noord-Limburg. De zwaarste buien worden vanmiddag in het noorden van het land verwacht. Het weer vanuit het zuiden trekken buien met kans op onweer en windstoten tot 80 km per uur naar het noorden van het land. Voor de buien uit is er ook nog ruimte voor de zon. Met 25 tot 29 graden is het zomerswarm. Dit was het NOS-journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum staat voor Knoppen Del 4 km verder. De A16 Breda richting Rotterdam knopen de Bresseplein 4 kilometer. Op de A20 hoek richting Gouda... voor knooppunt de Bresseplein 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 De zinger van de Barts in the Rhythm of the Night. Welkom bij Tweede Uur van Zandvoort op zaterdag. Op de dag dat het EK zandsculptuur begonnen is uh, hier in Zandvoort. En het is natuurlijk wel belangrijk hè, voor die, uh, die bouwers van die uh, zandkastelen... dat het wel droog blijft vandaag. Nou, of het ook daadwerkelijk droog blijft... horen ze dadelijk om kwart over drie de speciale update... door weer Monodex van de Horem. Maar we gaan nog veel meer doen in dit uur. Uiteraard rond de klok van half vier de uitgebreide evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand... want er zijn de nodige evenementen in en rondom Zandvoort... die uw aandacht verdienen. Dat allemaal rond de klok van half vier. Je zei het al, Rob, in een extra weerbericht... om kwart over drie van Lex van der Hoorn. Met name over de komende uren... Want we uh, ja, bereiken ons verontrustende berichten uh, dat er in Nederland uh, toch heel slecht weer aan zit te komen. En wat dat voor Zandvoort gaat betekenen, dat hoort u nog in een extra weerbericht. rond de klok van kwart over drie van onze enige echte Zandvoortse weerman, Lex van der Hoorn. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoortse nieuws in het kort. En uh, ik zou zeggen, uh, genoeg reden om uw radio aan te laten staan op uw lokale zender, ZFM. Zo is het, en ZFM is in the air. The magic is in the air. show Als er Maar geen regen uit gaat komen Dan vind ik het allemaal goed De Magic in the air Hoorde je bij CFM Wat een lekkere zomerse single Zometeen het bericht met Lex van Noornen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 Nog plaatje. Ja. Of het ook daadwerkelijk lekker weer blijft vandaag, dat horen van Lex van Horen. Wat hier is Lex met de update van het weerbericht, Lex. Ik ben heel erg benieuwd. Gaan we hoe... ellende krijgen of niet? Weet je hoe dit heet? Nee. Nowcasting. Nowcasting? Ja. Mm. Je hebt voorcasting. Ja. Dat heb ik een, uh, drie kwartier geleden gedaan. En nu doen we nowcasting. Er hangt op dit moment een, een buienlijn. Vanaf Enschede over Utrecht. Richting Amsterdam. Amsterdam-Oost. En dan, uh, die gaat uh, van zuid naar noord. En dat houdt in dat uh, Waterland. Dat is, uh, het, woord het woord zegt het al. Ja, die Volk, vragen erom. Volendam, Monnikendam, Die krijgen het voor hun kiezen. In Utrecht en Hilversum. En wij zullen zoals het er nu uitziet, de dans ontspringen... 10 no. over 5 is een drilgobels, Jan. Je, dank u, dank u. Ik ben zeer erkentelijk, <laughs> En Rob ook trouwens. <laughs> dus het uh, pluutje hebben we niet nodig. Dus hebben we niet nodig. Nee, Rudy. Heb je niet nodig? Nee. Niet, nee. We ontspringen de dans dus. Ja, wij ontspringen de Zandvoort. dans. Zandvoort heeft mazzel. Ja, Zandvoort heeft mazzel. Vest. Misschien dat er vanavond nog een enkel buitje valt. Dat kan ik uh, nu niet bekijken. Nee. Maar de eerste komende twee uur blijft het droog. Kwart over Zandvoort. drie, kwart over vier, kwart over vijf. Briljant. <laughs> Goeie planning. Ja. ja. Nou, nou, dat is mooi om te weten. Dus uh, dan gaan we morgen weer van het zonnetje genieten. Oké, okay, doen we zeker, Lex. Dankjewel okay. voor deze update. Geen dank. En deze zingen is zo leuk. Hier is de nieuwe Stromae. Zie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 C'est ça, et voilà, et voilà. je te retrouverai c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, voilà, c'est sûr. Voilà, c'est sûr, voilà, c'est sûr, c'est sûr, c'est C'est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 Et voilà et voilà. Après tant d'années et voilà, et voilà. Une de perdu, c'est ça et voilà, et voilà. Je te retrouverai, c'est sûr et voilà. Saria, ja, je hoorde de nieuwe singer van Stramma E bij CFM. Jawel, we nou hoorden het net van Lex van Horne. We hebben geen pluutje nodig, hè, Albert Kant. Dus nee. Hebben we hebben weer even massel, zeg. Oh. Ik heb net aan Lex voorgesteld, hij, vorige week was het namelijk ook zo: toen was het ook droog. En ik denk van hij die regenbuis schamt zandvoort. Nou, we hebben het geweten om vijf uur. Ja, he, we zaten ja. op de scooter en hozen. Dus dan hebben we nog even gedacht aan onze weerman Lex van der Hoorn. Dus we hebben nu gezegd, hij moet verplicht tot vijf uur blijven zitten. Dat als we weggaan, dan kan hij met ons meegaan. Want hij zegt toch dat het droog blijft. Ga je dat doen, Lex? Of niet? Ja, ik denk het niet. Ik denk er even over nadenken. Hij denkt er even <lacht> over. na. Heel goed. <lacht> Ander goed nieuws. Zandvoort op tv. Het NCV-opinieprogramma Altijd Wat... heeft een reportage gemaakt over de geschiedenis van Zandvoort. En dat met name over hoe het was en hoe het er nu uitziet. En ook over waar... Wij, als Zandvoorters blij mee zijn en niet blij mee zijn... komende dinsdag wordt de reportage uitgezonden. Eigenlijk stond het item in dit programma voor vorige week op de agenda. Door de gebeurtenissen in de Oekraïne werd de programmering toen aangepast... en werd de reportage over Zandvoort verplaatst. Dus dinsdag 5 augustus is het dan zover. Het progr de programmamakers van Caro en CRV TV... hebben onder andere aan het genootschap Oud Zandvoort gevraagd... om personen die veel van de historie van Zandvoort weten uh, te mogen interviewen. Onder andere Michel Depmers en Ger Zense zijn geïnterviewd. Bij voorkeur wilde deze programmamaker ook iemand spreken... die hier de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Tevens wilde hij weten of er nog nabestaanden leven van diegene... die toen de tussenpersoon was tussen gemeente en bezetter. De reportage wordt komende dinsdag dus 5 augustus uitgezonden... rond 10 over 9 via Nederland 2. Dus zet het in uw agenda aanstaande dinsdag 5 augustus 10 over 9 Nederland 2. En over deze uitzending nog een leuke cartoon trouwens... in de Zalvoetse krant. Heb je hem gezien? Ja, heel goed, hè? Alles <laughs> verpeld. Die is altijd zo altijd geweldig. geweldig. Michel Demers en Gersen onder meer in dat programma... aankomen dinsdag zo rond kwart over negen op Nederland 2. is hier Elton John en Kiki D. helemaal in deze plaats. Zo oud is hij al. Ongelooflijk. Je joh. Elton John en Kikidi en Don't Go Breaking My Hearts. Zet je radio in het veld. Voor zon. Zee. En heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. En zometeen de evenementagenda met eerst 10 Zingel uit begin jaren tachtig, dat was Tennessee en Feel the Love. Het is twee minuten over al vier, we zitten ondertussen even op AP5 te kijken naar televisie. Dat gebeurde daar in Amsterdam, dat roze gebeuren. Ja, daar regent het op dit moment, eh, Albert Jan. Ja, Lex had het inderdaad. Lex had het helemaal goed, hè? De verwachting goed uitgesproken. Zo is het, maar wij hebben geen pluutje nodig, we zitten lekker hier in Zonvoort. En er valt ook heel wat te beleven en dat hoor je nu in de evenementenagenda. Het zal u niet zijn ontgaan, luisteraars, dat vandaag het EK Zandsculpturenfestival eh, is begonnen. En dat duurt tot en met 8 augustus. Vandaag dus gaat het Europees Kampioenschap Zandsculpturenfestival in Zandvoort aan zee van start. Op verschillende plekken in Zandvoort zijn beelden, verrijzen beelden van ongeveer 3 bij 3 meter en 3,5 meter hoog. Verdeeld over het Badhuisplein, het Kerkplein en het Raadhuisplein... Wordt, nou komt die 200.000 kilo speciaal sculptuurzand is daar gestort... Aangezien strandzand niet geschikt is. Dus u kunt de komende week. kunt u de karvers, want zo heten ze. aan het werk zien. En waar komen ze dit jaar allemaal vandaan? Ze komen uit Ierland, Engeland, Italië, Duitsland. Nederland ontbreekt ook niet. Tsjechië, Oekraïne en Spanje. Dus de komende week tot en met 8 augustus. het Europees kampioenschap zandsculpturen in Zandvoort. Dan gaan we naar morgen, dan is het 3 augustus. Dan wordt het kerkplein en de poststraat weer omgetoverd tot een stukje Parijs... want dan is het weer tijd voor Place Tertre. Op deze kunstmarkt staan kunstenaars waarvan enkelen met hun vak bezig zijn. Zo kan men in het echt zien hoe het werk tot stand komt... en kan er natuurlijk ook meteen een mooi kunstwerk aangeschaft worden. De markt biedt een gevarieerd aanbod. Naast de kunstenaars met schilderijen, keramiek, bronzen beeldjes... zilveren sieraden en voorwerpen, originele hoedjes en tassen... staan er ook kramen met prachtige brokante artikelen... biologische voedingsproducten, Franse worstjes... en natuurlijk de echte Franse zeepjes... Voor de geïnteresseerden is er ook een deskundige... op het gebied van tarotkaarten en numerologie. Het is dit jaar de vijfde keer dat deze markt gehouden wordt... en inmiddels een begrip in Zandvoort. Dus morgen, vanaf 10 uur morgenochtend... in de Poststraat Kerkplein Plas du Meer informatie kunt u vinden op www.bkzandvoort.nl. www.bkzandvoort.nl Dan wordt er ook weer druk getimmerd in Zandvoort. En wel vanaf 5 augustus tot en met 8 augustus... 150 Zandvoertse kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar... gaan deze week een eigen dorp timmeren en houten hutten. De locatie waar dit gaat gebeuren is in een duinstrook... die parallel ligt aan het parkeerterrein Zuid. Elke dag kan er van 10 tot 4 gebouwd en getimmerd worden... in teams van 4 kinderen. Een groot team van vrijwilligers zal de kinderen bijstaan. In deze 4 dagen staat natuurlijk het bouwen van een hut centraal. Maar daarnaast hebben, we ook, hebben ze ook een gevarieerd programma per dag opgesteld. Zo zullen er naast de timmerdagen... allerlei leuke en spannende activiteiten worden georganiseerd. Er zijn hoofduitvoerders waar je een bouwvergunning aan moet vragen en je hut moet aan strenge bouwvoorschriften voldoen. Aan het einde van de week wordt er zelfs door een echte jury een prijs uitgereikt aan de mooiste en best gebouwde hut. Dus dat allemaal in de duinstrook bij parkeerterrein Zuid van 5 tot en met 8 augustus het Timmerdorp. Meer informatie kunt u vinden op www.timmerdorpsandvoort.nl www en hij komt er ook weer aan, de Mega Jaarmarkt. En jaarlijks worden er verschillende Mega Jaarmarkten... in Zandvoort georganiseerd, waar we meer dan 300 kramen... in het hele centrum van de Zandvoort domineren. Dit jaar wordt ook op 9 augustus een avondmarkt georganiseerd. Daarnaast zijn er hier de hele dag diverse attracties... straattheater, muziekshows en nog veel meer. Zowel voor jong als oud... Is dit natuurlijk een prachtig spektakel. En dan heb ik het over 9 en 10 augustus. Op 9 augustus begint het allemaal om 2 uur en duurt het tot 10 uur s'avonds. En de 10 is het van 10 uur s ochtends tot 6 uur s middags. Meer informatie kunt u over dit mega-jaarmarkt gebeuren. kunt u vinden op www.zandvoortpromotie.nl. Www en dan is het op 9 augustus ook weer tijd voor Jazz aan Zee. Een nieuw verschijnsel in de Zandvoort. Jazz met bekende binnen- en buitenlandse artiesten... in de sfeer van zon, zee en strand. Elk tweede weekend van de maand in Café Het Jutje, Het gezellige cafégedeelte van het jaar rond paviljoen Talassa. Gastheer Ton Ariessen heet u van harte welkom op zaterdag 9 augustus... en is verheugd dat Mr. Boogie Woogie Trio het optreden komt verzorgen. Mr. Boogie Woogie bestaat uit Erik-Jan Overbeek piano en zang... Ab Hansen uh, basgitaar en Martijn Klaver op drums. Voorwaar een reden om even lekker naar het strand toe te gaan... op deze 9e augustus. Indien u wenst te eten tijdens of na het optreden... reserveer dan telefonisch bij het strand rondom Paviljoen Talassa. Strandafgang 18. Nogmaals, 9 augustus om 4 uur, jazz aan zee. Dan gaan we ook op de 9e augustus... en dat begint allemaal om 2 uur, is het tijd voor festivari. En dat is na het avontuur van de eerste festivari vorig seizoen... blijft een tweede editie natuurlijk ook niet uit. Op zaterdag 9 augustus nemen ze u daarom weer mee op een creatieve safari. Een kleurrijke wildernis op de mooiste plekje van moeder aarde, waar de vrijheid oneindig is, het strand uiteraard. Wederom gaan ze op ontdekkingsreis in het regenwoud... vol tropische sounds, vreugdevuren, poolparties en live acts... waarin de beleving centraal staat. En waar heb ik het dan over? Dan heb ik het over de Safari Club... strandafgang Pauluslood nummertje 2. Uh, entree is 10 uh, euro. En meer informatie kunt u vinden op de website van safariclub.nl. En allemaal op 9 augustus. Het begint om 2 uur middags en duurt tot 11 uur s avonds Vest Varia. En uh, volgende week, en dan hebben we op 10 augustus... is het ook weer tijd voor het Nationaal Oldtimer Festival in Paddock, Paddock Porsche. Op zondag 10 augustus organiseert 402 Automotive... Het Nationale Oldtimer Festival op het Circuitpark Zandvoort. Met een programma waarin aandacht is voor zowel klassieke straatauto's als historische racewagens. Dat gebeurt natuurlijk allemaal op 10 augustus op het Circuitpark Zandvoort. Burgemeester van Alverstraat 108. Meer informatie over deze Nationale Oldtimer Festival in Peddok Porsche kunt u vinden op www.circuit-zandvoort.nl. Dat is dus de, die. Verder hebben we natuurlijk ook nog op die zondag 10 augustus ook de Supercar Sunday. Maar nogmaals, kijkt u op de website van het circuit Park Zandvoort. Want het circuit bruist die dag van de evenementen. Dan gaan we naar een groot mezingfestival op het Gasthuisplein. En dan hebben we het over 10 augustus. Een groot mezingfeest bij het Wapen van uh, de Zandvoort. In samenwerking met Saaitalures. Muziek van de 60s. Tot nu: zing en beleef het mee op het Gasthuisplein dan wordt er dus verwacht op het, in het wapen van Zandvoort op 10 augustus. Het begint allemaal om 4 uur en het duurt tot 10 uur s avonds. Een groot festival dus op het Gasthuisplein op 10 augustus. En uh, uh, ja, Lyle Hardy is er, uh, vaak in het uh, nieuws momenteel... want die bestaan namelijk uh, dit jaar 15 jaar. En op 10 augustus uh, worden ze uh, uh, bezocht door Logans Blues in Lyle Hardy. Het zijn dus Zandvoorters die zich uh, hebben verenigd in deze bluesgroep. En die treden op op 10 augustus. Dat begint om 5 uur. Dat is dus een mooie tijd om te beginnen, vind je niet? Ja. 5 uur, ja. Dan, en dan wordt u dus verwacht in Laurel en Hardy aan Halderstraat 46. 10 augustus vanaf 5 uur. Logan's Blues. En als het goed is, komen ze volgende week bij ons in de uitzending. Dat wou ik zeggen, of, op de zaterdag. Voor de warm-up, om het zo maar eens te zeggen. En uh, u de, dus nogmaals uit te nodigen voor dit evenement op 10 augustus. De tango-liefhebbers kunnen natuurlijk op 10 augustus ook weer naar Tango aan Zee. Dan ook over strandpaviljoen Meijer aan Zee. Dat begint om 5 uur en duurt tot 10 uur. Meer informatie en dan krijg je weer die website. www.elzabecio.nl Zeg ik het goed? Dank je wel. Goed, dus tango 10, uh, 10 augustus in strandpaviljoen Meijer aan Zee. Dan gaan we naar 16 en 17 augustus. Ik zeg, zeg het maar vast even, dan is het weer een gigantisch mooi watersportevenement... Bij de Watersportvereniging Zandvoort. En dan heb ik het over de Eneco Luchterduinenrace. En ZFM is achter de schermen druk in onderhandeling om daar een verslaggever naartoe af te vaardigen. Dus 16 en 17 augustus de Eneco Luchterduinenrace. En ook nog baanraces op de zondag. En het eind van de, het. Het zit hem in de staart. Schrijf het vast vast op. Op 29, 30 en 31 is het al zover op het circuitpark Zandvoort. De historische Grand Prix. Op Zandvoort. Een geweldig race-evenement. En ik heb begrepen dat zelfs Gijs van Lennep een demo gaat geven. En uh, Dus zet u vast in de agenda: 29, 30 en 31 augustus. Een gigantisch spektakel op het circuitpark Zandvoort. tijdens de historische Grand Prix Zandvoort. Tot, Tot zover. Zo ver. Ja, precies. Dat was de evenementagenda bij CFM. Tijd voor vrolijke deunen. Zo op de zaterdagmiddag. Doe je mee. Oh, je me ik de kamer, en ik ben en ik ben in de de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, en ik ben in de kamer, en ik ben in de kamer, en de Funciona no, solo tuve su tu vida mía. Me... ZFM, maak zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9, ZFM, 24 uur per dag, Hete de zomer. De message is perfectly simple, the meaning is clear. Don't ever stray too far, and don't disappear, no don't disappear never had the feeling Almost broke into Said that you were leaving Like you do You do Ooh. Dus groep EBC was met name actief in de jaren 80. Scoorde daarin heel veel hits in de jaren 80, Waaronder de look of love. En dit was een honderd van zijn jorden. Be near me. Albert-Jan heeft niet genoeg aan acht minuten voor het evenement te Want je hebt er nog twee die je nog wilt melden, albert -Jan. Ja, allereerst de Maarten Memorial. Aanstaande maandag vindt de elfde editie van de Maarten Memorial plaats. Een lange stoet van sportauto's die kankerpatiënten van Rotterdam naar het circuitpark Zandvoort... Uh, vervoeren. vervoerd en uh, ze een dag van uh, laten beleven om nooit te vergeten. Ook dit jaar heeft de organisatie weer 100 chauffeurs... bereid gevonden hun exclusieve sportwagens in te zetten... om 100 ex-kankerpatiënten, ex, zowel ex- als kankerpatiënten... als bijrijder een fijne en onvergetelijke dag te bezorgen. De secundaire doelstelling van de Mater Memorial... is het inzamelen van geld voor het gerenommeerde kankeronderzoek... in het Erasmus Medisch Centrum Kankerinstituut de Rotterdam. Een geweldig initiatief... En dan hebben we ook nog even de zomerexpo in de Agatha-kerk. Tot aan eind augustus staat de kerkdeur van de Agatha-kerk aan de Grote Krocht... elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 open. Echter op zaterdag 16 augustus is er geen toegang tot de expo... vanwege een huwelijk. Daarna bent u weer van harte welkom om de mooie kunstwerken te bewonderen... met het thema delen, geven en nemen wereldwijd. Vergeet het niet, de zomerexpo in de Agatha-kerk te Zandvoort. Nou, die moest er nog even bij. Oké, dankjewel. Het was Toontje Lager en ben jij ook zo bang? Okay, ja, Ik ben heel benieuwd uh, wie je aan de telefoon hebt. Nee, ik, ben druk. <laughs> ik ben niet nieuwsgierig, ik ben, maar ik, ben, ik wil wel alles weten. Ik ben om. aan het multi-channel ja, dan, heet dat. dat. Dacht ik. En dat kunnen kerels niet. <laughs> Jor, de Toontje Lager <laughs> trouwens. En ben jij ook zo bang? alweer nou, weer het ene laatste plaatje in uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Zometeen zijn we er nog één uur lang met uiteraard het dier van de week om half vijf. En om kwart voor vijf het gedicht van de week.